gefeliciteerd met uw koning en daarmee bedoel ik uh, koning Willem-Alexander maar hij die was en die is en die komen zal onze koning de ware koning die komt, amen ik kan niet wachten, weet u dat liever vandaag nog dan morgen ik verlang zo naar de koning maar we mogen ons niet vergissen we mogen niet een fout maken, heel veel gelovigen maken de fout en die wachten en die zien uit naar de zevende bazuin. Want bij de zevende bazuin komt die. Halleluja. En ik zie er zo naar uit, maar maak niet de fout. Want voor de zevende bazuin komt de zesde bazuin. Dat is heel belangrijk, maar... Nog belangrijker is dat voor de zesde bezuin komt de? de vijfde bezuin. Dat is niet zo moeilijk. De vijfde bezuin is bepalend of u de zesde en de zevende redt. Want als u bij de vijfde bezuin niet gereed bent, u heeft zich niet voorbereid op de komst, dan heeft u een probleem. Dat hebben we vorige keer gezien. We kunnen dat lezen en ik denk dat het goed is om dat te lezen. Een van de eerste teksten in, uh, in openbaringen staat. Welzalig is hij die leest en welzalig zijn zij die horen. Want de tijd is nabij. Vandaag mag ik zalig zijn, want ik ga lezen uit openbaringen. Uit het profetenboek. En u gaat horen, dus u bent vandaag ook. Zalig. En voor de vijfde bazuin, daar waren we vorige keer gebleven... dat vertelt over de zegel van Jawer, dat staat in openbaringen 9. Dus ik lees de eerste verse van openbaringen 9. En de vijfde engel blies op de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen en hem... Dus die ster is een persoon. En hem werd een sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond. En er steeg, er steeg rook op uit de put als rook. Dus de duisternis steeg op als van een grote oven. En de zon, de gerechtigheid, de zon van gerechtigheid... En de lucht werd verduisterd, ziet u dat? De rook verduisterd is, er komt een grote duisternis door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven, zoveel zoals de schorpioenen van de aarde de macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde of welke groene plant of welke boom dan ook. Maar alleen aan de mensen die de zegel van Yahweh, die de zegel van Elohim, niet op hun voorhoofd hebben. Dus als u niet de zegel van Yahweh op uw voorhoofd heeft... Heeft u een probleem? Dit is ook de eerste W. W. W. W. Er staat er niets voor niets drie keer. Er wordt drie keer gewaarschuwd. W. W. W. En voor de eerste W. Dit is de eerste W. Johannes waarschuwt hier dat u een zegel ontvangt van Yahweh Om hier doorheen te gaan. Nu is de grote vraag. Heeft u. Een zegel op uw voorhoofd. Wim, heb je een zegel van weten. Amen. Heeft u een zegel van Yahweh op uw voorhoofd gekregen? Zodat u zeker weet dat u door de vijfde bazuin komt. Want de zesde bazuin wordt nog erger hoor. Zesde bazuin, dan gaat een derde van de mensheid overleven het niet. Maar hier bij de vijfde bazuin wordt u gepijnigd. Maar wij moeten er doorheen. En de enige die daar zekerheid heeft, is dat u de zegel van Yahweh op uw voorhoofd heeft. Of in uw denken. Teken op de hand, teken op het hoofd. Hand, handelen, hoofd, denken, doen. Ik heb het idee dat niet alle gelovigen die zekerheid heeft. Ik twijfel wel aan mezelf. Heb ik nou die zegel? Weet ik zeker dat ik veilig ben? Weet ik zeker dat Yahweh mij apart heeft gezet... Apart zetten, heilige, geheiligd heeft, zodat ik in alle vrede en blijdschap... Bent u blij? Ik ben nog steeds blij. Hè? We zijn blij omdat we een zegel omdat wij een relatie hebben met Jahweh. In Openbaringen 22 staat dat die zegel de naam van Jahweh is. En het staat ook in Openbaringen 14, vers 1. Laat ik die pakken. Er staat dus drie keer. Wat die zegel is. En in openbaring 14 vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader gegeven. Zij met hoofdletter de naam van de vader van Yeshua. Dus de naam van Yahweh. De 144.000 is Gods volk. Alle twaalfduizend van alle stammen. Op dan na. Dus we hebben het hier over het verbondsvolk... dat in de laatste dagen weer compleet is. Volledig. En 144.000 is daar een getal van. Maar het is het complete verbondsvolk... dat aan het einde aanwezig is. Wat betekent dat als wij de naam van Yahweh krijgen in ons denken. Mijn vrouw heeft mijn naam ontvangen. Ja, hoe? Omdat wij met elkaar een verbond hebben gesloten. Wij zijn getrouwd. Als u getrouwd bent, dan heeft u de naam van uw man gekregen. En dat heeft u gekregen op het moment dat u zei: "Neemt u deze man als uw wettelijke echtgenoot?" En wat is daarop uw antwoord? Ja, en als ambtenaar van de gemeente Al-Blazadam... zeg ik dat u nu man en vrouw bent. U bent getrouwd. Dat is wat u ziet en wat u hoort als u trouwt. Maar zo is het net zo in het koninkrijk. We moeten ja zeggen tegen Yahweh in al zijn beloften... maar ook in zijn regels... zodat wij een relatie, een getrouwde relatie hebben... Met Yahweh. En dan krijgen wij zijn naam. We gaan daar wat dieper op in. Over hoe we nou zeker kunnen zijn vandaag dat wij de naam van Yahweh... Zodat u niet bang hoeft te zijn wat er al komt. Uh, het is jammer voor hen die de zegel niet hebben. Maar hoe kunnen wij zeker zijn van de naam van Yahweh in ons leven? Daar gaan we vandaag wat dieper op in. Hier, hè? Het eeuwige verbond. We gaan nog niet in het verbond. Maar we gaan aan de buitenkant kijken wat, wat de, waarvoor Yahweh een verbond in het leven geroepen heeft. En we hebben vorige keer al gezien dat bij Noach het verbond gesloten werd. Genesis 9 vers 8. En Elohim zei tegen Noach en zijn zonen. We zeggen vaak het verbond van Noach. Is goed, maar het is het verbond van Noach en zijn zonen. Dus Yahweh sloot een verbond met Noach en zijn zonen. Zijn zonen waren daarbij. Die waren met hem, met zijn zonen met hem. En vers 9: En zie, ik maak mijn verbond, dus Yahweh is de verbondgever, met u. En u is Noach en zijn zonen. Ik maak mijn verbond met Noach en jouw zonen. En met uw nageslacht. Dus er zijn drie personen die hier eigenlijk een rol spelen... bij het sluiten van het verbond dat Yahweh doet bij Noach. Noach, zijn zonen en het nageslacht. En in de grondtekst staat zaad, zera... En met uw zaad. Dus op dat moment werd er al een verbond gesloten... met het zaad van Noach en het zaad van zijn zonen. Nou, dan moeten we dieper op ingaan wat, wat Yahweh nou bedoelt met het nageslacht. Toen werd al een verbond gesloten. En na u, het staat er ook nog bij. Het nageslacht of het zaad na u, na Noach, na de zonen... Die laten komen. Dus na de generatie van Noach en zijn zonen. En we weten dat er maar één verbond is. Er is geen verbond voor Adam en Eva. Er is geen verbond apart voor Noach. Er is geen verbond apart voor Abraham. Er is geen verbond apart voor David. Er is maar één verbond. Er is één God. We beleiden dat elke week. Er is één God. Yahweh is zijn naam. En hij heeft maar één verbond... En er is maar één volk. En er is maar één land. En dat verbond. Daar gaat de hele Bijbel over, van kaf tot kaf. Dat verbond. Heeft jaarweg gesloten met het zaad. Daar al, in Genesis. Nou, wie is het zaad? Nieuwe vraag. Belangrijke vraag. Genesis 17, vers 9. Verder zei Elohim tegen Abraham, de volgende aartsvader. En wat u betreft, Abraham, wat jou betreft, Abraham. Jij moet, u moet mijn verbond in acht nemen. Jij, Abraham, en u, zaad, vertaald met nageslacht. Wie moet het verbond in acht nemen Abraham, op dat moment dat Yahweh het verbond sloot met Abraham. En de inhoud daarvan in Genesis 15 en in 17 gaan we nog, gaan we nog bekijken wat dat allemaal inhoudt. Wat de beloften zijn. De beloften van het land, de belofte van het volk en de belofte van de complete erfenis. Maar daar komen we nog op terug. Maar we gaan even de... de, de... Uh, de betekenis van een verbond, waarom weer een verbond sluit. Dus ook hier weer sluit vader een verbond met Abraham. En wij noemen het wel het verbond van Abraham. Maar dat is niet volledig. Op dit moment werd ook het verbond gesloten met, met het nageslacht. Zijn nageslacht. Even specifieker. Het is het nageslacht van... Abraham, het zaad van Abraham, na u en al hun generaties door. Wat hier heel belangrijk is, in deze vers, is u moet mijn verbond in acht nemen. U moet mijn verbond, het verbond van Yahweh, in acht nemen. Dat zei hij tegen Abraham, maar dat zegt hij ook tegen U. Als u denkt het nageslacht het zaad van Abraham bent, dan staat hier de verantwoordelijk dat het nageslacht het verbond in acht moet nemen. Dat is in Genesis is dat al bepaald en gezegd en uitgesproken. U bent verantwoordelijk voor het verbond dat Jezus gegeven heeft, althans als u zegt dat u het zaad bent van Abraham. Als u, na, als u zegt, ik ben het nageslacht van Abraham, dan bent u verantwoordelijk. In welk opzicht? Om het door te geven aan alle generaties. En de laatste generatie, dat bent u. Uw kinderen komen daarna, maar in principe zijn wij de laatste generatie. Qua gelovigen... Als u Yahweh ja geaccepteerd heeft, als u zijn zoon geaccepteerd heeft, als, zijn pers als uw persoonlijke verlosser een heiland. En u heeft een relatie met Yahweh. U heeft hem geaccepteerd. En u heeft zijn verbond geaccepteerd. U heeft ja gezegd. Dan bent u verantwoordelijk. En wie zijn de generaties na u? Al het zaad van Abraham dat na u komt. Daar bent u en ik verantwoordelijk voor. Dat kunnen we niet verstoppen, dat kunnen we niet verzwijgen. U moet gaan begrijpen dat u deel maakt van het verbond. Omdat het al bepaald is en gezegd door vader Yahweh. En dat verbond is weer belangrijk omdat dat het zegel is dat u nodig heeft om door de vijfde en zesde bazuin heen te komen. Genesis 15 vers 3. Verder zei Abraham Zie, mij hebt u geen nageslacht, zeer aangegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. En dan zegt Jaweh maar zie, het woord van Jaweh kwam tot hem, tot uh, Abram. Deze man die in uw huis is, die zelfs in uw huis geboren is... En ik zie even het huis van Abraham als de gemeente. Adam en Eva waren de eerste gemeente. Dan kwam Noach, de eerste gemeente, tweede gemeente, Abraham, derde gemeente. Dan het hele volk van Jacob en zijn zonen, vierde gemeente. Dan het hele volk Israël. Mozes zegt, laat de gemeente samenkomen. Dat was het hele volk. En vandaag zijn wij de gemeente, althans een deel daarvan. Ja, we zeggen, deze man. Zal uw erfgenaam niet zijn? Eliezer. Hij is opgegroeid in het gezin van Abraham. Hij is er zelfs geboren en hij leefde volledig als, als ik denk zelfs dat Abraham hem als zijn eigen zoon zag. Maar wat is nu de reden waarom Yahweh zei deze. Zal uw erfgenaam, zal uw zaad niet zijn. Dat is vreemd. Dat is wel heel erg vreemd. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Nou en wij denken letterlijk uit het vlees. Maar wie was de eerste van Abraham? Ishmael? Nou, die was niet uit de belofte ja. Dat is uit vlees, heel goed. In het lichaam van Christus, in de gemeente. Wat hier eigenlijk staat, is dat het niet zo zeker is... als je deelmaakt van het lichaam, of deelmaakt van de gemeente... of deelmaakt van het gezin... is het niet automatisch dat je het zaad van Abraham bent. Het zegt helemaal niets dat u of ik het zaad van Abraham bent. Ondanks dat ik hier sta. Want dat kunt u alleen zelf weten. Er staat later in de openbaring dat God u een steen geeft met een naam erop. En u zult alleen weten, en ik weet het niet. U weet het ook niet van mij. Alleen aan onze vruchten kunnen we zien of wij broeders en zusters zijn. Deze persoon... Deelde niet mee in de belofte van het verbond. Want hij was niet het zaad van Abraham. En toch ook aan de andere kant weer iedereen die hier aanwezig is, deel hebben aan het verbond van Yahweh. Iedereen. Ondanks dat we het niet weten. Dus dat is heel. Moest ik te accepteren. Maar wat staat er in Genesis 15, vers 18? Op die dag sloot Yahweh een verbond met Abram en zei: Aan uw nageslacht. Daar komt het nageslacht, het zaad weer naar voren. Heb ik dit land gegeven. Dus de, de belofte is wederom aan het nageslacht. Niet aan Abram. Aan het nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier. De eufraat. En de vraag is, wie is dan het zaad van Abraham? Dus we moeten gaan begrijpen wat de kenmerken zijn van het zaad. Er werd al genoemd vleeselijk, geestelijk. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar er, er is heel duidelijke kenmerken van het zaad... Of het nageslacht van Abraham, die deel hebben aan de belofte, deel hebben aan het verbond, op het moment dat jaren dat in Genesis al zei. In Genesis werd het verbond al gesloten. Met u en mij. Er is natuurlijk vanuit de verbondgever. En aan de andere kant staat de verbondnemer. En dat bent u. Ik heb uitgelegd bij trouwen, zegt de verbondnemer, zegt ja, ik wil. Daar komen we nog op terug. Het begrip zera, het begrip zaad in Genesis, is naar zijn soort. Ah, ik begin schoort te raken. Een paar teksten uit Genesis. Ik vind Genesis zo fascinerend... ...samen met openbaringen. En er is een tekst dat zegt... ...vanaf het begin is gesproken of gezegd... ...wat in de toekomst zal zijn. Dus in Genesis wordt gezegd, wordt gesproken... ...wat in openbaringen zal zijn. Als je Genesis wilt begrijpen... ...moet je openbaringen lezen, moet je openbaringen gaan bestuderen. Want in openbaringen staat precies... Wat in Genesis gezegd is. Die twee die horen bij elkaar. Het boek Genesis en openbaringen zijn eigenlijk dezelfde boeken. Als je leest wat in Genesis staat. Ik lees Genesis ontzettend veel de laatste tijd en openbaringen ook. Bijna elke maand lees ik heel openbaringen. Het probleem is bij gemeentes is dat openbaringen niet wordt voorgelezen. En juist in openbaringen vers... In de eerste vers, volgens mij is vers 3, staat... ...welzalig is hij die voorleest. En welzalig zijn zij die horen. Het is zo belangrijk om openbaringen te lezen... ...en voor te lezen aan elkaar. Want daar leven we middenin. Het zaad, het zaad die verantwoordelijk is... ...het zaad die de zegel van Yahweh ontvangt... ...het zaad waarmee Yahweh hem verbond heeft gesloten... Is de betekenis naar zijn soort. En als we Genesis 1, vers 11 beginnen, en God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, daar komt de zaad, is hetzelfde woord, hetzelfde woord, Zera, zaad, gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen. Waarin u hun zaad, hetzelfde woord, Zera is op de aarde en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend en het gewas naar zijn soort. En de bomen, die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. Dit gold ook voor de dieren. Voor de mensen weet ik niet zeker. Bij de mensen staat een ander woord. Dat staat naar, mijn, of naar ons beeld. Nou, U weet, alleen in hoofdstuk 1 van Genesis... Wat is de belangrijkste zin of wat is de belangrijkste woord? Welke woorden komen het meest voor? Wat is het meest gesproken in genesis 1? En God zei, heel goed. En God zei, die woorden, dus die betekenis, dat is het meest gesproken in genesis. Weet u ook hoeveel? Negen keer. En wat komt daarna? Het meest wat daarna kwam is naar hun soort Letterlijk naar hun soort. Dat komt nadat God zei, en we weten natuurlijk, als God iets zegt, open onze oren, want God gaat iets zeggen. Maar daarna, het meest belangrijke woorden, combinatie die in Genesis hoofdstuk 1 staat, is naar hun soort. En dat staat er acht keer in. En als ik de twee bijtel van naar ons beeld, dan staat het er tien keer in. Is het zo dat als woorden in de Bijbel veelvuldig voortkomen, dat het belangrijk is? Ja, ik dacht het wel. Dus naar zijn soort. Maar wat betekent dat precies naar zijn soort? Wat betekent het nou zaad dragen? Wat betekent het zijn om zaad te zijn van Abraham? Wat betekent het te zijn om naar zijn soort, naar het soort van Abraham te zijn? alle eigenschappen overnemende van Abraham. En die eigenschappen staat in het boek Hebreeën. Daar ga ik nu niet in, dat doet anders veel te lang, maar als je Hebreeën leest staat de eigenschap want hij is op basis van zijn geloof is hij gerechtvaardigd. Maar er staat veel meer in Hebreeën. Oké, okay, dus het, het zaad, het sera is een onderdeel van het verbond. Want Jaweh sloot een verbond met Noach en zijn zaad. Jaweh sloot een verbond met Abraham en zijn zaad. Het zaad is in dit geval de noemer van het verbond. Genesis 3 vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, dat is de slang, en de vrouw, en tussen u... Uw nageslacht tussen uw zaad, de zaad van de slang, en haar nageslacht. Haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Zo, so, ik hoop dat u het met mij eens bent dat de zaad van de vrouw verwijst naar Yeshua. Ben u het eens? Het zaad van de vrouw is een verwijzing naar Yeshua... Waar verwijst dan het zaad van de slang naartoe? Als Yeshua de kop van de slang vermorzeld heeft. Ten eerste wie is de kop of wat is de kop van de slang? En wanneer heeft Yeshua de kop vermorzeld? Of moet dat nog gebeuren? Volgens openbaringen moet het uiteindelijk nog wel gebeuren. Want hij heeft een grote wond aan zijn hoofd. En die wond zal zich herstellen. En openbaringen 13, 14 wordt hij uiteindelijk in de put geworpen. Voor eeuwig, maar na duizend jaar wordt hij nog... Maar daar ga ik vandaag niet over hebben. Maar die zaad van die vrouw is bepalend. Maar vergis niet dat de zaad van die slang, of de kop van de slang, de hiel... Zal vermoorselen. Wat betekent dat, de hiel? Het Hebraïse woord is Jacob. Verwijst naar Jacob, verwijst naar Israël. Maar is dat ook al geweest? Gebeurt dat nog steeds? Wat betekent het als u leeft volgens de Torahregels? regels Wat betekent dat? Dat betekent wandelen. Wandelen in het woord van de Heer. Het woord is een lamp... Voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik wandel in de gerechtigheid van Yahweh. En wat er eerst komt op de grond, is mijn hiel. Als het zaad van de tegenstander mij aanvalt, waar valt hij dan aan? In mijn hiel. Dus in mijn wandel, in de gerechtigheid, valt hij aan. Hoe? Net als in de hof, hij brengt valse leer. Dus hij verandert de gerechtigheid van Yahweh in iets anders. Dat is aanvallen in de hiel. Hij valt u aan in uw gerechtelijke wandel. Dus het wandelen in gerechtigheid is heel belangrijk. En u moet... U zich daarvoor afschermen, of beschermen, dat u niet aangevallen wordt in uw wandel, in gerechtigheid. En het gebeurt nog steeds. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dus deze tekst is zo up-to-date, is zo actueel, het gebeurt nog steeds. Totdat Basuin 5 zal klinken en dan zullen we zien wie... Niet wie zich heeft beschermd en wie niet. Dus de wandel die wij doen is in gerechtigheid. En de gerechtigheid is het doen van de Torah. Van... Gelaten 3 vers 16. Gaan terug naar het zaad van Abraham. Hier spreekt Paulus en hij legt uit wat het zaad nu is. En let goed op. Wel nu, zo zijn de beloften... En de belofte is een verwijzing naar het verbond. Want in het verbond staat de belofte. Zo is het verbond. Zo zijn de beloften aan Abraham gegeven. Dus Abraham kreeg het verbond. Abraham kreeg de belofte. En aan zijn nageslacht. We hebben dus gelezen dat het verbond ook aan het nageslacht gegeven is. In Genesis al. Genesis 15, Genesis 17. Maar hij zegt niet... Aan de nageslachten, aan de zaden, meervoud. Alsof er sprake zou zijn van vele zaden of vele geslachten, maar slechts aan één. Hij heeft aan één de belofte gedaan en aan uw nageslacht. fout. één zaad. Dat is de Messias. Halleluja. Dat is de Messias. Het zaad van Abraham is de Messias. Net als in Genesis 3, vers 15, het zaad van de vrouw is de Messias. Het zaad van Abraham is de Messias. Het zaad van Noach staat er dan niet, ik durf te zeggen, is de Messias. Daar werd een verbond gesloten met de Messias. Vers 17, dit zeg ik, het verbond dat eertijds door Elohim rechtsgeldig was gemaakt, met het oog op de Messias. Dus in Genesis werd een verbond gesloten tussen de vrouw en de slang met het oog op de Messias een Noach, met het oog op de Messias. Bij Abraham, net zo. Met het oog op de Vorige week zei dat ook al. Ziet u dat? Het is zo ontzettend belangrijk. Dat u dit ziet. Met het oog op de Messias. Daar ligt ons verbond. Maar ik moet dat verder lezen. Gelaten 3 vers 17. Dit nu zeg ik. Het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het Oog ...op Christus... ...met het oog op de Messias... ...dus het, het verbond was geldig... ...met het oog op de Messias... ...daar kijken we naar... Wordt door de wet... ...na 430 jaar gekomen is... ...niet krachteloos gemaakt... ...om de belofte... ...teniet te doen... ...zo... ...430 jaar later... ...kwam de wet... ...de regels van het verbond... ...de clausule... Gegeven aan Mozes. Aan Abraham werd gegeven. De akte, de verbondsakte. De trouwakte. Maar dat was nog niet compleet. En dat was pas geldig. op het moment. wanneer de clausule, de regels gegeven werden. aan Mozes. op de berg Horeb. in de Sinaiwoestijn. Daar werden die twee. samengevoegd. Het verbond, de belofte. De wet, de regels, de Torah aan Mozes. En die wet maakt het niet mogelijk dat het verbond ongeldig wordt verklaard. Dat is onmogelijk. Zo, een heleboel worstelen je mee. Die zeggen het verbond, het oude verbond, ze zeggen eigenlijk de wet is afgedaan. Er is een nieuwe wet of een nieuw verbond. Dat kan helemaal niet. Die twee horen bij elkaar. Die staan naast elkaar, ja. En vers 29 zegt, en als u van de Messias bent, dan bent u Abrahams nageslacht. Met het oog op de Messias, het verbond wordt gesloten door vader Yahweh. Met het oog op de Messias, en als u van de Messias bent, dan bent u Abrahams nageslacht, het zaad. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Hoe zijn wij van de Messias? Nou, u bent gekocht en u bent betaald. Herinner je in de tekst, moet ik teruggaan. Uh, bij het sluiten van het verbond van Abraham. Dat zij die van het lichaam van Abraham zijn, die zijn met geld gekocht. Genesis 15 of Genesis 7. En, dat we ze, u bent gekocht. Dat is één voorwaarde. Er staat dat de persoon gekocht moet zijn. En wij zijn gekocht door de Messias. En daarom zijn wij van de Messias. Paulus zegt, we zijn gekocht en betaald. Want allen bent u één in de Messias. Daarbij is het niet van belang dat men jood of griek is. Dus het volk, het joodse volk, doet mee. Maar het griekse volk doet ook mee. Halleluja. Amen. Een van de eigenschappen van het zegel van Yahweh. U bent gekocht en betaald. Dat is de zekerheid, een van de zekerheid... Dat u weet dat u een zegel heeft ontvangen. U bent namelijk gekocht. Dus die persoon die opgroeide in het huis van Abraham deed niet mee. Maar wie gekocht is, wel. Maar als je gekocht bent, en in dit geval gekocht door het bloed van Yeshua. Zit je wel in de gemeenschap van heiligen. En dan ben je betaald. En je hebt een zegel ontvangen. Er is nog een eis. En het is dat je geroepen moet zijn. Geroepen en gekocht. Het maakt niet uit wie er in het huis is. Of het nou een jood is, of het volk juda, of een griek. Het maakt niet uit of het een slaaf is, of een vrije. Wij zijn gekocht en we zijn vrij. Dat betekent we zijn vrij van duisternis... Daarbij is het ook niet van belang en het maakt niet uit of u man of vrouw bent, want allen bent u één, er is geen verschil, of u nou Jood bent of Griek, er is geen verschil, allen bent u één in de Messias Yeshua. Amen.